Jong van kan met het NOS journaal. De slachtoffers van het treinongeluk in Geleen zijn twee jongens van 14. Ze zaten op een scooter en werden gisteravond laat op een spoorwegovergang geschept door een Intercity. Volgens ooggetuigen reden de jongens door het rode licht en geerden ze de slagbomen. Ze waren te jong om op een scooter te mogen rijden. De organisator van het Oldtimer-evenement in Oosterwolde had in de aanvraag niet opgenomen dat er een hoogwerker zou komen. Daardoor stond daar ook niets over in de vergunning van de gemeente, zegt burgemeester Hogendorn. Afgelopen zaterdag viel een hoogwerker om en kwam een man van 48 om het leven. Er raakten elf mensen gewond. De situatie van één slachtoffer is nog zorgelijk, zegt de burgemeester. Nepal roept buitenlandse hulpverleners op Kathmandu te verlaten. Volgens de regering is het belangrijkste reddingswerk achter de rug. De rest kan door Nepalese zelf worden gedaan, zegt de regering. In afgeleken gebieden is nog wel hulp nodig. Buitenlandse hulpverleners werken daar samen met de lokale politie. Nederlandse hulpverleners zijn afgelopen zaterdag vertrokken uit Nepal. Grit Wilders heeft geschokt gereageerd op de schietpartij in Dallas... waar hij een toespraak hield. De twee schutters zijn doodgeschoten. Wilders zelf bleef ongedeerd. De PVV-leider sprak op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting... waar ook Mohammed cartoons te zien waren. Hij had het gebouw net verlaten toen gewapende mannen... buiten het vuur openden op een beveiliger. Die raakte gewond aan zijn enkel. De toegangspoortjes op het Centraal Station van Rotterdam werken niet goed tegen zwartrijders. Op beelden van RTV Rijnmond is te zien dat mensen er met een aanloop overheen springen en zonder te betalen het station inrennen. Beveiligers die in de buurt staan grijpen niet in. De controlepoortjes op Rotterdam Centraal zijn sinds vrijdag dicht in de hoop dat dat zwartrijders afschrikt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar plaatselijk valt ook een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen wordt het warmer tussen de 19 en de 23 graden. Maar gaat het wel flink regenen en waaien. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat bruggen open en dat levert file op op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiden 2 kilometer. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij knooppunt Rotterdam-Polderplein, 3 kilometer. En verder staat er file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ritme, Ritme van ZFM. I'll be you all.